6 uur. Het nos journaal Jeroen Tjepkama. Kritiek op kabinetsplan Ontslagrecht. Israël vuurt waarschuwingsschoten richting Syrië. En op veel plaatsen in de wereld is vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog gedacht. Het weer vanavond helder, maar vannacht kan op diverse plaatsen laaghangende bewolking of mis ontstaan. Koelt tijdens opklaringen af naar 3 of 4 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige perioden in elkaar af... en het wordt met 9 à 10 graden ongeveer even anders vandaag. De dagen daarna weinig verandering, alleen de nachten worden kouder. De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen... is ondoordacht en onverstandig. Dat zegt de voorzitter Keulaerts... van de Vereniging Arbeidsrechten Advocaten Nederland. Volgens hem wordt de regelgeving er niet eenvoudiger op. Het wordt het niet omdat we straks een aantal procedures... achter elkaar gaan zien. Eerst een UWV-advies... In de plaats daarvan kan dat een advies zijn... dat, wat ik maar even kort noem, door cao partijen wordt uitgebracht. En daarna nog een gang naar de rechter. Eenvoudiger wordt het er niet op. En het wordt er ook niet beter op, is mijn smaak. Om de reden dat, en dat vindt de advocatuur, denk ik, een gemiste kans... er te veel uh, wordt gekeken naar de rol van het UWV... waar kritiek op bestaat, op het functioneren van het UWV... waar het toetsen betreft, enerzijds. En te weinig rol wordt toebedeeld aan de rechtelijke macht. Nu kan een werkgever voor een werknemer ontslag aanvragen... via het UWV of via de kantonrechter. Het kabinet wil de gang naar de kantonrechter schrappen. De werkgever wordt verplicht advies te vragen aan het UWV... maar mag dat advies naast zich neerleggen en iemand toch ontslaan? De ontslagen werknemer kan dan alsnog naar de rechter... en die bepaalt of iemand een ontslagvergoeding krijgt. De keularts kan zich goed voorstellen dat er onder mensen... grote zorgen zijn over de wijziging van het ontslagrecht. Die zorgen zijn zeker terecht als je kijkt naar wat dat betekent in WW-sfeer. Ook voor deze mensen geldt. 55 jaar oud, 25 jaar in dienst, nu 37 maanden WW en straks eigenlijk maar 12 maanden. Er wordt gezegd dat ze eigenlijk twee, maanden, twee jaar WW krijgen, dat is niet zo. Dat tweede jaar is gewoon bijstandsniveau. Alleen hoeven ze dan hun huis niet op te eten. Dus die zorgen die zijn begrijpelijk. Volgens Keuilaerts is de wijziging van het ontslagrecht het gesprek van de dag... onder zowel werkgevers als werknemersadvocaten. Ik denk dat vrijwel alle advocaten van mening zullen zijn... dat dit systeem onvoldoende doordacht is. Dat er te veel is gekeken naar compromissen uit het verleden. En dat te weinig is geprobeerd ons ontslagrecht nu echt te moderniseren. En dat houdt advocaten bezig die in de praktijk met dat vak bezig zijn. En het gevoel hebben dat dit niet goed uitvakt voor zowel werkgevers als werknemers. Dus voorzitter Keulaerts van de Vereniging Arbeidsrechten Advocaten Nederland. De plannen moeten nog in wetgeving worden vastgelegd... en worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Het kabinet hoopt dat het nieuwe ontslagrecht medio 2014 kan worden ingevoerd. Het Israëlische leger heeft waarschuwingsschoten afgevuurd... in de richting van buurland Syrië. Niemand raakte gewond. In Syrië is correspondent Sander van Hoorn. Ja, Sander, een waarschuwing dus van Israël. Waarvoor? Om dat er uh, schoten waren neergekomen uh, vanuit Syrië op de bezette Golanhoogte. De Golanhoogte die wordt al uh, decennia lang door uh, Israël bezet. En daar zijn dus uh, al meerdere keren uh, uh, schoten op terechtgekomen. Uh, mortiergranaten zijn er neergekomen. Een jeep uh, die over de grens reed is al een keer beschoten. Maar vandaag is ook een legerbasis op die Golanhoogte beschoten. Een Israëlische legerbasis. En daarvan heeft dus Israël gezegd, dit gaat ons te ver. nu gaan we iets laten horen. En dat zijn dus waar waarschuwingsgroten geweest. Ja, en uh, als uh, Syrië doorgaat, wat kan Syrië dan verwachten? De, nee. De oorlog, daar zit niemand op te wachten. Uh, maar uh, het is wel duidelijk dat Israël een grens heeft willen stellen. Zoals Turkije dat ook al eerder deed. Hè? Uh, toen daar uh, geschoten de grens overgingen, toen daar ook Turken bij gedood werden. Toen heeft Turkije gezegd nu is de maat vol, wij schieten terug. Ja, eenzelfde signaal heeft Israël willen afgeven. Niet om een oorlog uit te lokken of te escaleren, maar te zeggen pas goed op Syrië, dit is ons grondgebied. En daar uh, verwachten wij geen, geen uh, beschietingen op. En uh, Wat dat betreft is uh, het voor Syrië op dit moment uh, dus ingewikkeld, want uh, met alle landen op dit moment is er een roerige grens. Met Irak in het oosten, met Turkije in het noorden, met Libanon, met uh, Jordanië in het zuiden, maar dus nu ook met Israël. Ja, dan even een ander verhaal over Syrië. Daarvoor moeten we naar Qatar, want de Syrische oppositiegroepen die hebben zich daar verenigd in de Syrische Nationale Coalitie. Wat willen ze gaan doen? Uh, ze willen één loket vormen, één front voor uh, de oppositie. Want die oppositie die was spreekwoordelijk verdeeld. De grootste oppositiepartij, de Syrische Nationale Raad... ja die was, uh, die was zelf ook wel heel erg verdeeld... en die uh, uh, werd door het Westen steeds minder gezien... als de vertegenwoordiging van de Syrische oppositie. En onder druk van het Westen hebben al die partijen... Uh, dus nu met elkaar rond de tafel gezeten in Qatar, in de hoofdstad Doha... en hebben uh, de gelederen gesloten. Uh, ze gaan een gezamenlijke leider kiezen en dat moet dan dus echt het boegbeeld worden van de Syrische oppositie. Een boegbeeld waar het Westen mee kan praten, hoopt het Westen. Maar die Syrische oppositie, die speelde vandaag de bal meteen alweer terug naar uh, het Westen. Die zeggen, oké, okay, we hebben nu de gelederen gesloten, nu moet het Westen over de brug komen. Wij willen wapens om te vechten tegen de Syrische regering. Tot nu toe is het Westen huiverig geweest om uh, aan, die aan ons te geven, maar nu moeten ze over de brug komen. Dankjewel, Sander van Hoorn. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Patiënten die in het VU Medisch Centrum werden gefilmd... voor de omstreden reality-serie 24 uur tussen leven en dood zijn misleid. Dat blijkt uit onderzoekstukken van het College Bescherming Persoonsgegevens. Journalist Brenno de Winter kreeg die stukken boven water voor de website nu.nl. Brenno de Winter, goedenavond. Goedenavond. Ja, uit die stukken blijkt dat um, patiënten bepaalde beelden zelf niet mochten zien. Om wat voor beelden gaat het dan? Ja, er werden beelden gemaakt, de, de ruwe beelden. En dan werd het op een gegeven moment verwerkt in het programma. En alleen dat laatste stukje mochten ze zien. En de andere uh, beelden waren expliciet verboden om aan de patiënten te laten zien. Ook al zegt de wet bescherming persoonsgegevens dat je altijd recht hebt om je, uh, dingen die over jezelf gaan in te zien. Ja, en waarom mochten ze die niet zien? Nou, dat bleek uit een ander document, een soort voorlichtingsdocument van een chirurg. En daarin stond opeens van dat uh, dit soort beelden niet gebruikt mochten worden voor medico-legale zaken. Dat is een ingewikkeld woord om aan te geven van, nou, als wij nou worden aangeklaagd, dan mogen die beelden niet worden, uh, niet worden getoond. Ja, nou wilde het vuMc die beelden ook gebruiken voor, voor onderwijs, in intern ja. gebruik. Daar werden de patiënten niet over geïnformeerd? Nou, ze werden niet geïnformeerd in een, in een brief en ook in een gesprek. Daar was een script voor hoe je met patiënten moest gaan praten. Nou, daar werd ook niks over gezegd. Maar als je nou toestemming gaf, dan stond dat opeens tussen, ja, ja, zeg maar, tussen, en de regels op zo'n formulier stond dat je ook toestemming gaf om het voor andere doeleinden te gebruiken zoals onderwijs. Uh, maar daar werd dus niet actief over geïnformeerd. Ja, zit het ziekenhuis nou fout of niet? Ja, dat is voor mij natuurlijk uh, lastig om te zeggen. Maar het lijkt niet helemaal in overeenstemming met uh, de wet bescherming persoonsgegevens. En het college bescherming persoonsgegevens kwam tot de conclusie dat uh, patiënten onvoldoende zijn geïnformeerd. Ja, Nou wil het uh, VUMC uh, niet reageren omdat er nog een onderzoek loopt. Uh, yes. Heeft u hen wel om een reactie gevraagd? Nou, ik heb ze een aantal keren gaandeweg de procedure om een reactie gevraagd. Uh, toen ik de harde feiten in handen had, niet meer. Want inderdaad, niet reageren, dat, dat is iets waar ze heel erg goed in zijn. En ze hadden een advocaat ingezet om te voorkomen dat deze documenten openbaar werden gemaakt. Maar die juridische procedure hebben ze dus van mij verloren. Goed. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Dank u wel. Op veel plaatsen in de wereld is vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook werden oorlogsdoden herdacht. Zo werd in Groot-Brittannië vanmiddag twee minuten stilte gehouden... voor de gevallen en bij conflicten waarbij Britten en leden van het gemenebest waren betrokken. Koningin Elisabeth en andere leden van de koninklijke familie legden een krans. President Obama deed dat op de militaire eerbegraafplaats Arlington. En ook in Frankrijk en België waren herdenkingen. Florida gaat onderzoeken hoe het stemmen er kan worden verbeterd. Dat heeft de gouverneur gelast. De staat moest opnieuw dagen wachten op een uitslag... die van de presidentsverkiezingen van 6 november... kon gisteren pas worden gepresenteerd. En ook de stemmersgang in Florida was dit jaar opnieuw chaotisch. Op sommige plekken moesten mensen uren wachten... voordat ze hun stem konden uitbrengen. In 2000 speelde Florida een hoofdrol bij de verkiezingen... toen het weken duurde... voordat duidelijk werd dat George W. Bush Al Gore had verslagen.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 wat door Israël werd vergolden. Vijf Palestijnen kwamen om en vier Israëliërs raakten gewond. Columnist en ombudsman van de Vara, Pieter Heelhorst... is door de fractie van de PvdA in Amsterdam voorgedragen als wethouder. Hij is daarmee de beoogde opvolger van Lodewijk Asscher... die vicepremier en minister van Sociale Zaken is geworden... in het kabinet Rutte II. Heelhorst is gekozen uit twintig kandidaten. Dat gebeurde na een lange vergadering. Zijn naam circuleerde al sinds het vertrek van Asscher. Pieter Heelhorst bevestigde zijn voordracht via Twitter. De gemeenteraad beslist op 28 november of hij wethouder mag worden. Heelhorst wordt niet de fractieleider van de PvdA in Amsterdam. Dan ze. Jorrit Bergsma is de Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer. Het was het laatste onderdeel van de NK-afstanden in Tijalf, de opening van het schaatsseizoen. Dat toernooi zit er dus op, maar er moet nog een beslissing vallen. Verslaggever Sebastiaan Timmerman. Want de topsportcommissie onder leiding van Arie Koops moet nog wel eventjes iets uit gaan werken op de duizend meter bij de mannen. Namelijk zijn vijf tickets te verdelen voor de wereldbekerwedstrijden. Die gaan normaal gesproken naar de nummers 1 tot en met 5. Maar laat nou twee rijders op die vijfde plaats eindigen. En nog eens gedeeld, zelfs in duizendsten aan toe. Rian Ket en Michel Mulder reden exact dezelfde tijd. En daar moet dus die topsportcommissie een keuze in gaan maken voor wat betreft de eerste wereldbekerwedstrijden. Voor de rest was eigenlijk alles wel vrij duidelijk vandaag op de laatste dag van dat Nederlands kampioenschap waarbij we een aantal rijders voor de eerste keer Nederlands kampioen zagen worden. Bijvoorbeeld is Jorrit Bergsma op de 10 kilometer, maar ook Marije Joling op de langste afstand bij de vrouwen. Op de 5 kilometer Kjeld Nuis behaalde zijn tweede titel van het weekend. Op de 1000 meter bij de mannen bleef hij Otterspeer en Sjoerd de Vries voor. Terwijl op de 1000 meter bij de vrouwen Marit Leenstra voor de tweede keer in haar carrière Nederlands werd. En er vielen toch wel wat verrassende namen buiten de boot voor die wereldbekerwedstrijden. Wust en Margot Boer bijvoorbeeld op die 1000 meter bij de vrouwen. En Annette Gerritsen gaat helemaal niet de wereldbekercyclus in. En dat is toch een bittere pil voor Gerritsen die, last, die ziek is geweest in de aanloop en daardoor ook niet goed aan dit toernooi begon. Datzelfde geldt voor haar mannelijke ploeggenoot Stefan Groothuis. Lang last gehad van de virus en hij mist daardoor ook op alle afstanden die hij reed dit weekend de boot voor de eerste serie Wereldbekerwedstrijden.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 De nummers 4 en 5 van de Eredivisie verspeelden geen punten. Feyenoord was een eigen huis met 5-2, te sterk voor Rode JC En Ajax won uit met 4-2 van Peck Zwolle. Dan het duel tussen nummer 2, PSV en Heerenveen. Dat loopt op zijn einde, verslaggever Frank Wielaert. Krijgen we een nieuwe koploper? Dat zit er dik in. Nog 10 minuten te gaan. PSV, de nummer 2, leidt met 3-1. Dat betekent dat het uitkomt na 12 speelronden. Een punt boven Twente, als het zo blijft. De PSV heeft al kansen gehad om 4-1 te maken. Nu nog eentje uit de tweede lijn van Lens. Net ingevallen voor Narsing. Ook Strootman loste al een schot. Maar schot schoot redelijk ver naast. Wijnaldum in een vrije schietpositie raakte de bal niet echt lekker. En maakte er dus een makkelijke van voor doelman van de bussen van Heerenveen. Het lijkt er een beetje op alsof de Fries het hebben opgegeven. Maar dan moet PSV zich niet in slaap laten sussen. Nu komt Heerenveen nog een keertje over de linkerkant. Met Van La bij de eerste paal. Dan wordt er wel goed opgelegd door de Rijk. En is dat probleem in ieder geval opgelost? PSV op voorsprong. Als dat zo blijft... hebben we in PSV de nieuwe koploper... in de Eredivisie. Op dit moment is het 3-1. Dat is een verkeersinformatie bij de ANWB. Hier zit Edwin Gerritsen. Er staan twee files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Gooi-Meer en Knaap en Nobend-Muidenberg, twee kilometer. Op de A7 Amsterdam richting Horen bij Purmerend, drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Nog een keer de hoofdpunt. Het Israëlische leger heeft waarschuwingsschoten afgevuurd... in de richting van buurland Syrië. Niemand raakte gewond. De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen is onderdacht en onverstandig, vindt de Vereniging van Arbeidsrechtenadvocaten. En op veel plaatsen in de wereld is vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Tot over het uitgebreide nos zo Zometeen de VPRO met studio Itzela. Goedenavond.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 Studio Itzerda. Misschien val ik u er rauw mee op het dak, maar gaarne wil ik deze Luttele seconde gebruiken om een grote maatschappelijke misstand aan te kaarten. En wel de gruwelijke massaslachting onder kleiduiven. Duif in het nauw. Een duif die tussen boven een kleine plek uit kiest, tolt dralend om zijn as en komt spiralend neer. Sinds het jachtseizoen alweer twee weken geopend is... op deze sympathiek roesbruin gekleurde duivensoort... kan men nergens ontspannen door de natuur wandelen... of men hoort het zware geschud van al die zogenaamde natuurbeheerseenheden... die met bloeddoorlopen ogen en rokende buksen... praktisch ons gehele kleiduivenbestand omleggen. En die populatie was al niet zo groot... alsof al die vrije tijds- en weekendjagers eigenaar zijn... van al het wild hier ten lande. Die beesten zijn gewoon van zichzelf. Ik zeg hand af van de kleiduif. Red de kleiduif. Stop zinloos geweld tegen de kleiduif. Martin, Marten, ja? kan jij als protest hier even je handtekening zetten? Ja hoor, natuurlijk. De kleiduif die kan er ook nog voorbij. Op de rode lijst van met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten. Tienduizenden soorten zijn het. Wist je bijvoorbeeld dat de witte haai, de mensenhaai dus... dat daarvan nog maar een paar duizend rondzwemmen? Tientallen miljoenen jaren ging het goed met ze. En nu in één keer bam, weg. En dat de mensen daarvoor verantwoordelijk zijn. Um, niet bedreigd zijn vervolgens de slechte ondertitelde flutprogramma's... op Animal TV of National Geographic, waarin uh, echte mannen in een dikke kooi onder water de confrontatie aangaan... met een van die laatste haatjes. Lekker hobbertjes stoeien, zogenaamd in een eerlijk gevecht. Stoer hoor. Dat kan nog een tijdje te goed gaan. Uh, tot we zelf aan de beurt zijn natuurlijk. De mens namelijk ook een bedreigde diersoort. U begrijpt, het gaat bij Studio Israël deze week over... Uh, met uitsterven bedreigd. Over rode lijsters. Maar ja, je kunt niet alles behouden natuurlijk... In het nieuwe regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat uh, wilde circusdieren definitief worden verboden. En dat betekent dat het ouderwetse circus met olifanten, leeuwen, tijgers, dat dat ja, zo'n beetje is uitgestorven. Geldt het ook voor jullie, vraag ik aan onze gasten hier bij Studio Itza daar deze week. Maika, um, Paulo en Jans Hezels, uh, samen vormen jullie uh, circus Zanzara. ja. ja. Nou, vertel eens, is het ook voor jullie? Zijn wij uit met, hoe noem je dat? Bedreigen uitgestorven? Nee, nou, je hebt ook dieren, toch? Hebben jullie ook? Wat voor, ja. wat voor dieren hebben jullie. Uh, jullie Poedels. Poedels? Ja. Oh, ja. Poedels? Poedels en paarden. En paarden. Ja. Nee. We hebben wel eens eentjes gehad. Ja. We zijn nog niet helemaal met uitsterven bedreigd, maar het mag. De... Het mag nog, ja. Dat is geen punt. Dus niet, en wij uh... mogen ook nog. <laughs> ja, jullie hebben, um, jullie hebben een, een, een, een circus. Er zijn zoveel uh, circussen meer. Nee, nee die, misschien ja. worden die ook wel. Maar we zijn sinds, sinds um, drie jaar, denk ik, is het circus cultureel erfgoed. Dat wel weer. Ja, uh, maar, maar, Europees ja. bepaald. Ja. Maar wat jullie echt doen, is uh, variëteen muren het zelf ook, hè? Paolo. Ja, ja we zijn duidelijk een... Uh... Een, een, we neigen eigenlijk heel erg naar het variété ook. Het is, ja. Er zit zoveel theaterelementen, straat theater dus het is echt een mix. Ja. Uh, mensen die ook op bezoek komen, die hebben ook echt zoiets van: uh, ja. ja, ja, ja, circus. Ja. Zij, ik eens. Vragen jullie, dochter Jans, ook, wat ja. is variété eigenlijk? Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een voorstelling, of het is een mengsel van. Uh, acrobatiek elementen, theater. Doe jij acrobatiek? Doe jij hè? Acrobatiek doe ik. Ja. En theater ook. Maar goochelen, waar zit goochelen wordt het ook bij? Ja? ja, dat is niet mijn sterke kant. <laughs> ik goochel liever mijn eigen lichaam. Maar uh, nee, dat laat uh, ik uh, aan mensen over die dat kunnen. En, uh, maar waar je betekent ook uh, verscheidenheid, van wat alles ja. wat. Ja. En dat, dat doet Sterkus van Zara, want je betreedt op door het hele land. Ja. Ik heb beelden gezien. Ja, ik ben helaas nog nooit ertoe geweest. M nee, dat is wel jammer. Ja, ja. Met gasfabriek een paar weken. Ja. In Amsterdam. Um, uh, maar je hebt een tent, dus, hè? Ga Je ja. echt mee, mee, mee, mee rondreizen. Ja. En, uh... We reizen niet zo heel veel. We zijn een beetje... Onze charme, denk ik. Want je ziet het zelf nooit. Is dat... Uh, omdat we het met z'n allen zo leuk vinden. Mm -hmm. Vindt het publiek het leuk. Dat vinden wij weer leuk. En daardoor krijg je gewoon met z'n allen... Een hele leuke mix. En een ja. hele leuke tijd. Ja. Zeg ik, wil het met, met jou uh, hebben over eigenlijk de, de, de status van het variëtee in, in Nederland. Hè? Dus, uh, wat je dan doet, met poeders die optreden, en met, uh, met, met, met, met acrobatiek en allemaal. Uh, uh, clowns zijn er ook. Maar, maar het, die combinatie daarvan, um, dat, is, dat is niet meer zo. Dat vind je niet meer zoveel. In Nederland uh, is het heel moeilijk, zeg ja. maar. Je hebt nog. Uh, een paar dingen die dan varieté. Ja. Maar Nederlanders die hebben ook uh, een eigen beeld vaak van varieté. Bijvoorbeeld in Duitsland is het heel anders. Hè. Er zijn nog best wel wat varieté's. Maar uh, we hebben een keer bij een circus in Nederland gewerkt. En die probeerde een jaar. En toen noemde hij zich krant Varieté Salterino. Heel mooi programma. Heel mooi programma. Heel mooi maar de mensen kwamen niet. Want ze daagden, dachten dat het te veel blote ah. meisjes waren. Uh, ja, ja dus daar, daarmee wordt het geassocieerd, variëtee. Ja, volgens mij wel. Veel mensen hebben dat idee van dat is bloot. Ja. Dus ja. dus dan dus uh... een straat zou vragen, zo'n interview. Uh... Dus dat is een beetje de reputatie van, van variëtee Nederland. Uh, gedachte, uh, volgens ons wel een beetje, ja. ja. Je hebt natuurlijk nu een nieuwe vorm, die burlesque shows. Die lijken ook een beetje weer op, op varieté uh... En wat, wat, wat is dat dan precies? Uh, ja, burlesque, hè? dus mm. buitengewoon. Dus ja. er zijn allerlei verschillende acts, maar altijd een beetje pikant vaak. Een beetje op de grenzen zoekend, zeg maar. maar wel bloot? Uh, daar kan heel goed bloot in voorkomen. Ja, en ja. Dat, dat heb je ook in Nederland uh, Ja, hier. dat ja. is dat er, is wel... nu weer in. Ja. Maar ja. jullie ja. dus zitten dus echt een beetje, een beetje op, het, op, het, op, het, op het, zeg maar, op het... Uh, uh, ja, één kant zoeken een circus, variété, straattheater, theater... Hè? En uh, ja, jullie ja, ja, hebben zelfs ook, ook op de hoepels mee, meegenomen om wat te laten zien. Jans, je ja, ja. zou gaan hoepelen, ja, alleen dat helaas de, de camera's zijn kapot in de studio vandaag. <lacht> ja, het, is, het is schandelijk, maar, uh, maar radio, uh, radiovarité was natuurlijk ook nog een, wat uh, je vroeger ook veel, hè? dus een uh, music hall op de radio... Ja, dan, dan deden ze de muziekjes, denk ik, zo erbij. Dan kon je het ook niet zien, maar dan moest je maar verzinnen wat mensen deden. Ja, dat had je het heel erg afwisselt. Kunnen jullie iets doen wat er alleen maar geluid bij voorkomt? Of al dat visuele moet altijd bij? Uh, bij ons wel. Nou ja... Ze, ze... Uh, je hebt... Je hebt met, varieté uh, is ook... Dat, dat wordt ook altijd... Is daar een bonisseur bij. Een huh? bonisseur. Pardon, Ja, ja. <laughs> Mooi woord, toch? Nou, maar. Het is, Een bonisseur is een, een. Meestal was dat een man. Ik Weet ook niet waarom. En die praat het aan elkaar. Een man. Ja. Ja. ja. Maar dat heet bij ons dan bonisseur. Een bonisseur. Een bonisseur. Goed. En, en die, die dat, dat is wel belangrijk dat je dat dat is ook geen spreekstalmeester. Dat is toch weer iemand anders een ander. Uh, typ die, die alles een beetje aan elkaar praat. Ja. Want ja, je, je hebt dus verschillende ekjes. En daar, je kunt eten en drinken, dat ja. is ook belangrijk. Ma ma mag ik jullie de vraag om even iets improviseren? Want we moeten naar de sport toe. Zou je iets improviseren? Wie doet wie, wie, wie doet, wie doet, wie is de bonisseur hier? Ben, uh, je, ben, je, ben je? Nou, ik ben gewoon de mama-circus met het schotje Goed. aan. Ja. Wat moet ik en zeggen kijk, dat over is, dat sport? Ze, nou, uh, PSV Herenveen komt dadelijk. Ah, oh, ja. wow. PSV Heeren... Dames en heren, we pakken. gaan naar PSV ja? Herenveen. Ja? Ja? Die van Herenveen, die komen uit Herenveen, het Hoge Noorden. PSV is Philips, u weet wel. Uh, beneden, Eindhoven. Dus dat is natuurlijk heel erg spannend. Hoe dat tegen elkaar gaat. Die, die, die groepen mensen, dat is gewoon al een uitdaging op zich. Want je zal toch een Fries tegen een Brabander uh, aan de kroeg hebben... Aan de keukentafel. Zoals bij ons in dit circus gaat het er altijd om: wie hebben we aan de keukentafel? Klaar? Frank Wilaart? Frank, ze... Frank komt er maar in. Ja. Ja. Aan de keukentafel, Sportlof. waarom niet? Uh, het is een tijd, tijd voor te slot nee, voor nee, een bakje koffie nee. na afloop van een wedstrijd. Hij is net afgelopen, Marco mm. van Basten geeft dik advocaat en dan twee grote namen, twee grote trainers. En uh, die van Heerenveen, Marco van Basten, die uh, moet zijn tegenstander feliciteren. Want PSV wint met maar liefst 5-1 van Heerenveen. En is daarmee de nieuwe koploper in de eredivisie. Na 12 speelronden is PSV dus weer terug. Helemaal bovenaan de ranglijst. Daar moeten ze na 34 speelrondjes ook nog staan. En dan is iedereen weer blij en gelukkig in Eindhoven. Heerenveen in de tweede helft. Hebben ze het eigenlijk min of meer opgegeven na de 3-1. Daarna scoorde Matavs nog twee keer. Eén keer op aangeven van Lens. En nog een keer op aangeven van Mertens. Kortom, het publiek heeft weer wat gehad om van te genieten. En ook nog op het einde kunnen zingen... Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan. Dat zijn de keiharde feiten naar PSV Heerenveen. Eindstand 5-1. Dank Franke Wielaert. En dit is Studio Ietschendaar. Uh, ditmaal over uh, ja, uh, van alles wat met uitsterven wordt bedreigd. Uh, Niek de Vries. Nu. Natuur. Het beeldscherm had me dusdanig geconditioneerd... dat ik soms, wanneer ik een boek las, een ouderwets boek... ik in een van de hoeken keek hoe laat het was. Eens, toen ik door de natuur liep, merkte ik dat ik wegdroomde En met mijn hand probeerde de flora en fauna weg te klikken. Een paar maanden geleden, op een feestje... Tijdens de karaoke legde een expert me uit... dat dat niet eens heel lang meer hoefde te duren voordat het zover was. Hij huilde toen hij het me vertelde. Hij hield ervan, zei hij, van die gekke oude natuur. ja um, ga dadelijk komen terug. Bij het varieté, bij Maika, Paulo en Jens Hezels. We um, blijven even in de natuur. Want Jon van der Winden die weet alles van de Roerdomp. En dat is een prestatie, want die Roerdomp is niet makkelijk te bestuderen. Bovendien is het een zeldzame, bedreigde diersoort. Terwijl het toch een oerhollandse vogel is tegelijkertijd. De populatie van de Roerdompen slinkt samen met hun leefgebied. Het eveneens oerhollandse moeras. Um, uh, wij van Studio Itzada trokken samen met Jon van der Winde door het Ilperveld, net boven Amsterdam. Van der Winde is ecoloog en onderzoeker bij het Natuuradviesbureau Waardenburg. Oh, we gaan ook met de roerdom. Gaan we gaan met de roerdom, ja. Is, dat is toeval. Dat is toeval. <laughs> Niet waar. Echt. Van alle bootjes nemen wij degene genaamd roerdom. De roerdom, ja. Uh, een roordomp is eigenlijk een vogel die wat kleiner is dan de blauwe reiger die iedereen wel kent. Forster dan een kip. Oh, je hebt hem los. Zal ik dan maar ingaan? Ja, een uh, kleine kalkoen zeg maar. Een korte, wat kortere nek. Een beetje een kleur van het riet. Bruin met geel. geelbruin. Uh, een Een snavel waarmee die vissen vangt. En vrij grote, lange tenen, grote poten waarmee hij door het riet kan klimmen. Daar komt hij. Ja. Nou, daar. Ja, ze zeggen wel eens een schuwe vogel, maar het woord schuwe is in dat opzicht wel een beetje apart. Want je kan vaak dichterbij komen dan bij andere vogels. En ze vertrouwen op hun schutkleur. Dus ze staan stil en ze kunnen zelfs uh, de houding van het riet aannemen. Dat heet de paalhouding. Dan gaan ze recht overeind staan, steken ze hun snavel ook recht omhoog. Maken ze zich heel lang en dun. Dan zijn ze bijna net zo dun als een rietstengel. En dan loop je er inderdaad ook zo voorbij. Nou, onderweg goed opletten. Misschien zien we wel een roerdom. Ja, in het riet. Soms komen ze uit het riet. Dan komen ze heel sneaky komen ze aan de kant. Dan komen ze kijken en dan uh, vangen ze vis. Dan steken ze de kop uit het riet. Dus je kan ze wel zien. En je moet uh, een beetje geluk hebben dat je ze net uh, ziet staan of dat je ze dus een beetje bij toeval uh, tegenkomt. Jij bestudeert de roerdom. Wat wil je allemaal van hem weten? Eigenlijk willen we alles van de roerdomp weten, maar het belangrijkste is uh, dat we willen weten uh, voor dit gebied is de vraag van wat moeten we nou doen om die roerdompen hier te houden. En wij kijken waar die leeft, wat die nou eet, wat voor een terrein die nodig heeft, hoeveel van dat gebied die nodig heeft. En als je dat weet, kun je ook beter advies geven hoe zo'n gebied ingericht moet worden en behouden moet blijven. Het ja, blijft alleen. Dit is een heel zompig terrein. Ja. Nou, het is uh, echt uh, moeras. moeras ja. Even niet vallen. Voor een deel uh, ontgonnen moeras, natuurlijk. Want er is natuurlijk ook grasland tussen, wat uh, ook voor vee gebruikt wordt. Maar uh, de, tussen, de stukken die ertussen liggen, zoals je hier ziet, van die... Uh, dat heet dan petgaten. Pet. Petgaten? dat komt van veen. Er werd veen gewonnen vroeger. Ah, ja. En die, die petgaten, dat zijn dan de open gebieden. En die groeien langzaam dicht met riet. En dat zijn de plekken waar de roerdompen graag zitten. En, uh, een van de beheersmaatregelen is ook dat er van dit soort petgaten die langzaam dichtgroeien weer opnieuw opengegraven worden of opnieuw aangelegd worden uh, als leefgebied voor de roerdompen. Dan kunnen we een klein stukje lopen. Maar het is zien? dat ook niet echt natuurlijk dus? Nee, het nee, is helemaal niet natuurlijk. Het is ook zo in Nederland dat moeras. Moeras is eigenlijk een uh, heel apart soort landschap. Want dat is uh, een landschap wat ontstaat door uh, overstromingen of door grote rampen eigenlijk, rivier doorbraken. Uh, dan dan kom, krijgt, komt er moeras. Uh, maar ja, dat soort landschap hebben we in Nederland niet meer. Want Nederland is alles bedijkt, uh, alles is vastgelegd. Onze waterpijlen worden helemaal in, in stand gehouden. Dus eigenlijk ontstaat er niet of nauwelijks moeras meer in Nederland. Uh, natuurlijk op een natuurlijke manier. Uh, en dat willen we toch graag behouden. We willen graag dat soort typisch Nederlandse landschap in Nederland nog terugzien. En daar moet je voor uh, beheren. Dan moet je graven, je moet het opnieuw aanleggen. Soms moet je een klein rampje organiseren. Eigenlijk om, uh, om het opnieuw op gang te brengen. Het is eigenlijk, moeras is geen stabiel systeem, dat verandert voortdurend. En dat is ook wat het mooi maakt. En dat is ook belangrijk voor die typische morasvogelsoorten... want die zijn daar nou juist precies op aangepast. Die kiezen die plekken die net ontstaan zijn of die zich net ontwikkelen. Daar komt net rietgroei op gang en daar gaan ze zitten. Andere dieren die zitten daar nog niet, waar ze last van hebben. En op die grens van, uh, ja, van dat, dat type landschap, van net wel of niet kunnen leven... daar zitten moerasvogels En uh, dat moet je dus, uh, moet je dus eigenlijk... In stand houden met een hoop kunst- en vliegwerk. En waar zouden we nou typisch naar moeten kijken? Of... Ja, als ze lopen, als ze bewegen, dan zie je ze wel, als ze stilstaan, dan uh, zie je ze niet. Dus ik kijk af en toe een beetje rond. Misschien zie ik er toevallig heen lopen. Maar je moet wel geluk hebben. Maar hij zit op deze plek wel vaak. Dit is zo'n plekje waar hij vaak komt eten. Oh, dit is een je zegt hij is een specifieke woord? Ja, het is een vrouwtje zelfs. Ah. Anneke. Oh, die, Anneke. Uh, die komt hier uh, vaak uh, naartoe. Maar ik denk dat Anneke nu weg is. Want Anneke die, uh, was vorig jaar, rond deze tijd, in oktober al uh, vertrokken uit het gebied. bleek uit onze zendergegevens. En die is naar Engeland gegaan om uh, te overwinteren in de moerasje. En toen weer teruggekomen hierheen. En ik zou me niet verbazen als ze daar nu alweer zit. doet nou, het is daar niet echt heel veel warmer of zo? Nou ja, het is wel iets warmer dan hier. Het is minder, uh, minder vaak vorst. Hier vriest het vaker in Nederland dan in Zuidwest-Engeland. We hebben één roerdomp gehad die zelfs naar Afrika is gevlogen. Oh, Ellie. dat scheelt een hoop. Daar kan ik me ook nooit iets bij voorstellen... als je die roerdompen hier kent uit dat natte rietland... En dan Zitten ze een paar dagen in de woestijn, stoppen ze ergens onderweg in het zand. Staan ze dus ergens in het zand. Riet na te doen wat daar niet is. Geen riet, geen water, geen eten. Dus dat is voor zo'n beest natuurlijk toch wel heel erg moeilijk. En dat kan ook een risico zijn dat hij daar onderweg doodgaat. Ja. Dus het is een keus. Je blijft hier, dan vries je dood of je gaat dood in de woestijn. Of je overleeft het hier als het hier zacht is. En, uh, of je overleeft het daar als het, uh, als het mee zit. Kan je je voorstellen dat hij er niet meer is, de op. Nee, hij hoort bij dit landschap, als je hier in het voorjaar zou rondlopen of varen en de roerdom niet zou horen, dat zou, ja, dat zou echt een gemis zijn. Ja. Dat, hoort, dat hoort er zo bij, die sfeer. Ik ben ook altijd heel blij als je het voorjaar de eerste roerdom weer hoort. Zo in maart is dat meestal, begin april, s ochtends vroeg is dat vaak dat ze dan heel actief roepen. Dan is het sowieso heel mooi hier, dan is het stil, dan is er bijna niemand. En dan die roerdom, dat geluid draagt heel erg ver. Dus je kan het vaak over een grote afstand horen... en om het vaar er langzaamheen, dan werkt het steeds dichterbij. Dat is heel mooi, ja. Ja, hè? ja dat is de roerdom in die muziek. Maast je maar... Oh, zo ging het er doorheen. <laughs> Hoe die roerdomp zich in die muziek kan verschuilen. Net zoals uh, tussen het, het riet. Dat vind ik zo mooi. Dat is een roerdom zo met zijn snavel omhoog. En dan bijna net zo dun is als een, als een rietstengel. Riet. Maar uiteindelijk, als het water ons tot, ons tot de lippen stijgt. En we en masse verzuipen. Is dat HET MOMENT voor de roerdomp? Om de eens over te nemen in dat nieuwe moeras. Dan is de orde die herstelt. En uh, ja, ik zit aan tafel met uh, Maaike, Paolo en Jans uh, Heesels uh, van Circus van Zara. Um, uh, Maaike en Paolo, ouders van Jans. Um, hoe zijn jullie, uh, hierzo, hoe is dat voor jullie begonnen? Wat, wat, wat, wat dat variété? Ik denk dat het bij mij begon uh, op de middelbare school. Ja. Ik wilde theater. Werd afgewezen voor een docenten drama vorming. En toen had ik zoiets van... Je, wilt dat, je blijft dat toch willen. En toen ben ik poppentheater begonnen. Maar heb je, ooit, zag, heb je ooit iets gezien van Varieté? Hoor, zag je iets een keer ik in heb het optreden? Wel als kleinkind hebt... heb ik een, een, een circus gezien ja. in, in Nijmegen. Dat weet ik nog, met mijn opa en oma. En daar hing een meisje aan de hakken. Wow. En dat heb ik toen bij ons aan de boom. We hadden zo'n klimboom, heb ik dat geoefend. Ja. En met matrassen eronder. En op een gegeven moment ging dat ook. Dat is natuurlijk echt geweldig. En toen dacht je, dit... Hiermee wil ik verder. Dat nee, op. dat heb ik niet oh. eens gedacht, want dat is maar... zo onbereikbaar iets. Onbereikbaar? Ja, dat is onbereikbaar. En Paolo, hoe is het voor jou begonnen? Uh, Varieté en circus uh, heb ik als kind uh, nooit gezien. Het enige ja. wat ik wel gezien heb is de refu. Nog ah, snippen, de revue. snap. Er ja, stond toen stop. nog in, uh, in Carré. <laughs> ja, ja, ja. En dat, ja, dat komt eigenlijk ook wel, toch wel een beetje in de buurt zeg maar, ook van Varieté. Hmm. Maar ik heb pas op later leeftijd ook. In de tijd van de Festival of Fools in ja. Amsterdam. Toen was er dus van alles te doen. Ja. En uh, ik had interesse in theater. En toen ben ik eigenlijk... Uh, ik had eigenlijk geen tijd, want ik had een eigen meubelmakerij. Ja, je bent meubelmaker. Uh, ja. Was je, ben je. Hè? Ja. Ook. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ik oefen het nu niet meer uit. Mm, hoogstens ja. voor reparaties, maar... Okay. Uh, en je hebt een circusschool gedaan, toch? Heb ik ook ja, gegeven. ja, dat was uh, Joe Andy. Hij ja. begon een, een circusschool uh, in Arnhem. Die heb ik eigenlijk meehelpen opzetten. En in ruil daarvoor leerde hij ons dan weer dingen die wij graag bouwen. Goed, eh, maar uh, Mike en Paul, toen elkaar tegenkwamen... wisten jullie al van, we gaan, samen, we gaan samen een varieté beginnen. We gaan samen een circus opzetten. Nee. Nee? Nee. Nee, nee. nee en, en bij ons is het ook, het rolt allemaal. En we stonden ook op een gegeven moment in onze eigen tent. En toen dachten we... Wow. Oh ja, op een, een gegeven moment had u een tint. Had je, had je, had je, had je ja, een we hadden Even eerst met... gewoon... ja, maar Hoe zijn jullie begonnen? begonnen met z'n tweeën? Dat bedoel ik eigenlijk te vragen. Artiest, ik als artiest. Ja. Eerst, uh, Paolo die, die was aan het werk bij. Bij Circus. Ja. Circus en ik Holiday. kwam bij Shoukje Dijkstra. Ja. En dan... Oh, bij Hollywood IJs. Nee. Oh, dit is niet Shoukje Dijkstra. is Shoukje Dijkstra. Die was ja, ja, oh, ja, wel. Op het ijs heeft ze de man ontmoet en die had een Circus Act. En die gingen samen Circus Shoukje Dijkstra doen. En daar heb ik gewerkt. Als requisiteur moest je de kleden opvouwen. En de paarden erin en eruit. En de ezels erin en eruit. Ja, ja. En best leuk. Ja, ja. Maar dan moest ik altijd achter Paulo aanreizen. Want die was dan onderweg. En ik was in Wassenaar, in het dierenpark. En dat was makkelijker. Ja. Dan zit je op één plek. En pop, maar even, even, even, poppenspel heb je ook gedaan. Hè? je hebt een spelen ja. van Hakkentak, maar dit zo. Je hebt allemaal verschillende dingen aan. Poppenspel heb je ook ja, gedaan. Hè? Ja, ik had mijn eigen poppentheater ja. in Arnhem. En daar reisde ik mee. Ah. En het leuke was in Kramp Varieté Salterino, waar Paulo het net over had... Mm -hmm. daar hadden ze dus ook een ja. uh, spel erin. Dat was natuurlijk echt... Ik vond dat echt heel erg mooi. Heeft Popspel ook een, ook, een, ook een plek in het programma van Zanzara momenteel? Van de nee. nee. Oh. nee. Je, uh, Jans, je, yeah. je bent de dochter. Ja. En je, je, bent, je, bent ook, je bent ook in het bedrijf uh, gestapt. Ja. Dus je van de, van, met, met de papenlabel kregen je dat... Uh, K Kier Kier Kier Kier Kier Kier ja wat, wat bij hun was dat hun toen ja, ze heel jong waren niks zagen van circus en variété dat is bij mij eh, eigenlijk andersom ik zag het niet anders <guuuh> dat vind ik niet erg ik heb er heel erg veel van genoten ja. en je wilde er echt echt bijblijven je hebt je altijd gedacht van die wil ik die wil ik ook toen ik een jaar of twee was stond ik voor het eerst in de piste en uh, met acrobatiek iets met mijn vader uh -huh. En toen heb ik van iemand daar een cadeautje gekregen. En dat was van een trapeciste. En toen ik dat cadeautje had gekregen, zei ik... Nou, wat zij doet, wil ik ook. En dat heb ik volgehouden. Mijn ouders dachten wel van... Uh, dat wordt ooit nog boekhouder misschien of zoiets. Maar uh, nee, ik was vrij zeker. Ja, ja. Er zijn zoveel mensen meer. Er zijn zoveel mensen die hiermee beginnen. Nou, ik denk dat het ook wel evolueert. Er komt een nieuwe vorm. Bijvoorbeeld circus heb je nu, niveau Dus er zijn juist ook wel weer jonge mensen... maar die zijn op een andere manier ermee bezig. Wat voor manier dan? Hoe verschilt het van vroeger, het variété? Ja, ik, dus er wordt bijvoorbeeld nu ook heel veel uh, met dans gewerkt. Dans is sowieso iets wat momenteel graag gezien wordt. Je hebt alle dansprogramma's op tv, dus ja, ja, daar wordt gebruik van gemaakt. Oh, ja, ook ja. van wat, wat wil men. Ja. Eh, eh, Paolo, heb je het idee dat, het, eh, dat, het, dat je moet de laatste, zeg maar, een beetje. Ik heb weinig collega's. Ja, ja, nou, en zeker zeg maar, de, de oude vorm van variëtees is in, in, in Nederland in ieder geval al heel moeilijk. Maar ik denk dat er inderdaad een ontwikkeling komt naar een, een nieuwe vorm. Je, ik, ik denk te zien dat mensen juist weer op zoek zijn naar een vorm van variëtees. Dus een, een voorstelling met heel veel verschillende. Theaterdiscipline. Dat eigenlijk... is wat het is, hè? Ja, ja dat ja. is het eigenlijk. Je had het op de radio televisie vroeger ook, hè? Ik ja, dat, had dat als Tobi Ricks zatje. Oh ja ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. En heel veel, heel veel namen, heel veel mensen had je die dat. Ja, uh, ja die moest je er uh, eigenlijk uh, ook bij zien, Tobi Rix, Dat was natuurlijk. Maar dat betekent dus dat je. Kijk, je, zie, je hebt het nu niet meer op de radio-tv. Heb je het nou? Zie je het dan bij naus? Nee. Zie ik het niet meer? Nee, nou ik, Kunstfluiten? Kunst ja, fluiten. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar ik ben, ik ben niet uh, heel negatief. Zo van uh, het verdwijnt. He, ik, ik zie nog wel een, uh, een zon aan de horizon uh, dat het weer wat op kan gaan komen. Ja, want uh, kijk, mensen pakken nu een iPad. Eh. Het is nu nou, versterkt. Ja, je kunt dat, alles anders zien. De variëteit zit er al, zomaar, zeg maar. Ja, zo, ja. maar, maar zit dat, dat merk YouTube. je ook bij ons. Dat, dat ja. kan niet op tegen hè, wat ze in een circus dan zeggen tegen het, het ruiken van het zaasel en de paardenpoep. Kijk. Maar. Daar live, hè, live aanwezig zijn. Dat is toch zo anders. Ik, de, bij ons kan je ook zeg maar... Je, je, je moet het zien. Je kan het niet op video vastleggen. Ja, het is net zoiets met het lezen van een boek. Als je het Precies. even gelezen hebt. Dan, dan, ja, dan, dan, dan pak je dat boek minder makkelijk op. Waar ja. ben je bezig? Oh, dat ik zo, het vergeten ben een paar maanden. Heerlijk. Ja. Ja. En dan ga je. En dat is een heerlijke wit. vergelijking. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is het dus eigenlijk. Dus, Maaike, denk je ook dat het... Uh, dat het uh, want jullie hebben veel. Jullie betrekken volle, volle westergasfabrieken, neem ik aan. Hè? Ja, dat is leuk. Dus, ja, dus, ja. ja, we zijn niet ontevreden. Nou, nou, ik denk wel wat Jans net ook zei. Die scholen en het Cirque Nouveau. Mm -hmm. uh, en, maar dat is natuurlijk met heel veel scholen zo. Het regent niet op school. Kijk. Dat klinkt een beetje raar. Maar het, het leven van circus. En, en dat is ook het leven van variétéartiesten, artiesten, is net weer iets anders. Het leven van circus is dat je van jouw woning, je woonwagen of wat ook... naar de tent moet. En daar regent het. En daar is het mollen. En daar is het niet altijd zo romantisch. De elementen zijn altijd... en de rauwe werke, ja. werkelijkheid is ja. altijd gericht altijd op de hoek. Ik en um, in variété is anders. Maar in variété zit je een maand in Düsseldorf. Je zit een maand nee. in Berlijn. Dus je leeft vanuit de koffer. Ja. En dat zijn dingen die leer je niet op school. Dus dat is altijd lastig. De, het leven moet je ook leren. We gaan naar uh, Oud Gastel. Nou, euh, zoals euh, euh, bijna iedereen is doorgedrongen, leeft de wereld nu in het jaar 2012. Heel de wereld? Nee. In het Brabantse dorp Oud-Gastel, in de Dorpstraat, euh, staat een huis waar het nog steeds 1999 is. En altijd 1999 zal blijven. Deze wonderlijke, in de tijd bevroren locatie is het Mastboomhuis... En um, ja, de bijbehorende stichting achter dat Masboomhuis... is een, ja, een enorme, rijke, culturele instelling. De laatste bewoner van het huis was de excentrieke... en schatrijke meneer Henry Masboom. Um, die liet zijn tientallen miljoenen na aan de stichting... die het Brabantse volkscultuur uh, moest stimuleren. Uh, na de dood van Henry beschoot deze stichting zijn woning te conserveren. Precies zoals het was toen meneer Henry zijn laatste adem uitblies... Ik ben daar toen geweest, een jaar of zes geleden, tijdens de restauratie. Um, en op onze website, VPRO daar kunt u dat verslag beluisteren. Maar inmiddels is er ook een zeer vermakelijke boekje verschenen... met de mooiste verhalen over de zonderlinge meneer Mastboom. Het is geschreven door zijn achterneef Johan van der Pol. Dit huis uit 1860 werd kort na de bouw al eigendom van de familie Mastboom. We beginnen deze rondleiding in de hal. De hal werd bij de bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog sterk beschadigd door ganaatopploffingen. We lopen nu verder naar de salon. Ik ben uh, Johan van der Pol en ik woon in Eindhoven... en ik ben een achterneef van Henri Masboom... en dat is de laatste bewoner van het Masboomhuis. En Henri Masboom is een neef van mijn grootmoeder... of was een neef van mijn grootmoeder in de, de jaren zestig. Daar praat ik nu over... Als de familie dan bij elkaar zat, de televisie was er niet... en dan had je uh, uitgebreide verjaardagen. En dan zat dan de hele familie bij elkaar en dan werd er gevraagd... is er nog iemand in Oudgastel gastel geweest? En dan gingen de neusen links en rechts op krullen... de oogjes begonnen te klimmen... en dan begon er een hele stortvloed aan allerlei verhalen over Henry Masboom. En daar gingen heel veel verhalen ronde. In deze kamer ontving Henry Masboom zijn bezoek. Vanachter de tafel gaf hij juridische adviezen aan de inwoners van Oudgastel. De prijs van zo'n advies was een rechtszaalder. Hij was, en alle verhalen die draaiden eigenlijk over zijn enorme rijkdom versus zijn grenzeloze gierigheid. En de verhalen die we vertelden gingen niet over die rijkdom, dat geloofden we wel, maar die gierigheid die was bijzonder. En een van de verhalen was dat Harry ooit eens een poesje heeft gekregen. En hij ontdekte dat het beestje melk dronk. En melk kost geld, dus de poes moest weg. Er is ooit eens ook een nichtje komen logeren en na enkele dagen pakte een kleine jongen die pakte een potlood en papier. En toen was Henri toch echt heel jong. En hij noteerde braaf wat het kind verbruikte. Een sneetje brood, een plakje kaas, een wikkertje melk. Ja, wat gebruikt een kind? Een warm eten. Noteerde dat heel braaf. En uh, zette daar braaf de bedragen achter. Toen hij wist wat deze logeerpartij kostte, deed hij beklag bij zijn ouders. En kon het kind worden opgehaald. Zijn moeder was overleden toen... Uh, ja, dat was een oom van mij, die, die daarna de naar de En die zei wat merkwaardig is. Het, hij heeft het, het vloerkleed laten omdraaien. Ik heb er nog een opmerking over gemaakt. Maar dat deed hij omdat het anders zou slijten. <lacht> en ja, dat komt dan volk over de vloer. Uh, die verhalen die waren zo bijzonder. En ik ben op een gegeven moment toch, nu hij overleden is... het huis is een museum geworden. De familie kreeg eigenlijk totaal geen link met de stichting Masboom-Brozens, waar uh, onder deze stichting valt... ja, dat is iets. Hebben. Ik heb besloten hebben om de verhalen zelf maar eens te gaan noteren. En dat is uiteindelijk geresulteerd in het boekje. En dat heet Op Visite bij Henri Masboom in het Masboomhuis. Deze stoelen werden vermoedelijk vervaardigd voor het trouwen van de ouders van Henry. In de kast verzamelde Henry rekeningen aan oude schoenveters. Weggooien ervan beschouwde hij als verspilling... We lopen nu verder naar het kantoor. Nadat hij dood ging, hebben ze echt alles geconserveerd, maar echt alles, ja, tot in het extreme. Zelfs de de de, de de de de oude pyjamas, vieze jassen van zijn ouders en weet ik wat je kunt het zo gek niet bedenken, maar. Alles is geconserveerd. Ongekrulde behang moest omgekruld bij. We hebben toen een familiedag gehad. En ik weet nog dat ik daarboven in de slaapkamer sta. En boven op de kast stonden twee opgezette vogels. Die, echt, die stonden die, die, die, die, die, die, die, die nauwelijks staan van verval. Die keek ook totaal schilderkamer de kamer in. En ik vroeg aan de conservator die alles wilde conserveren. Moet dat ook nog conserveren? Jazeker, zeker, bloed serieus. En als het echt niet anders meer kan, dan kunnen deze ook nog wel vervangen worden. In het kantoor ontving Henry zijn pachters wanneer die in het najaar de pacht kwamen betalen. We zijn nu aanbeland in de benedenslaapkamer. Ik weet van mijn moeder nog dat zei als je in de buurt vanuit Gassel komt... dan zal ik maar niet zeggen dat je, er eentje, dat je familie bent van Masboom. Want uh, dat is niet best arrogant, afstandelijk. Zeer afstandelijk en ze voelde zich duidelijk beter dan de rest van de bevolking. En daarom krijg je ook een situatie dat zo'n jongen die in zo'n huis zit... samen met zijn ouders, die eigenlijk niet durft uit te vliegen... ja, dan krijg je wel een heel eenzaam eiland. Henry sliep al jaren niet meer in zijn slaapkamer boven, maar in deze kamer. Het originele bed in neo rocco trant moest plaatsmaken... voor een praktisch ziekenhuisbed toen de Henry bed leger werd. Het Maria-beeld werd bijgedraaid zodat hij er liggend in zijn bed goed zicht op had. In de lipstariefkast werden waardepapieren en pachtcontracten bewaard. We komen nu op de overloop. Een voorbeeld is dat hij gewoon echt totaal stil stond. Is hij had verplegend personeel. En dat ver, ver, laatste jaar en dat verplegend personeel had ontdekt dat een van die meisjes niet katholiek was zelfs niet gedoopt, nou, dan is het heel erg. En hij zegt op een gegeven moment, ik heb dat meisje bij me geroepen... en hij vertelt dat zij groot gevaar loopt. Want toen hij, dus meisje, is anders voor altijd verloren. Dat is dat precies. <laughs> dat is niet na te vertellen. En je zit dan bloed bloedserieus dat je daar tegenover... maar omdat het, hij denkt anders... In de jaren 50 zou ik ook zo gedacht hebben. Oh, nee. Ja, die gaat rechtstreeks naar de hel. En hij dan, dat is toch op zijn minst ja, niet helemaal netjes aangekleed. Maar hij is met... niet uitgegooid? Jawel. Ja, ja taak, ik heb begrepen dat ze dat ze niet meer... Uh, dat kon niet. Henry fietste in zijn jonge jaren regelmatig. Hoewel, hij was de laatste tijd duidelijk geen fervent wielrijder meer. Ja, maar het is natuurlijk wel zo... dat hij aan het eind van zijn leven... heeft hij eigenlijk een heel leuk leven gehad... Er waren mensen in huis, hij werd verzorgd, hij zag er goed uit, hij had betere kleding aan en dat heb ik ook al tegen hem gezegd, ik zeg volgens mij oom Henri heeft u nu de beste tijd van uw leven en zei ik heb het heel gezellig, er wordt voor me gekookt. reuring om hem heen en hij werd wat emabeler, laat ik het zo eventjes zeggen hè? dus dat is natuurlijk ook, ik, want dan zeiden dus ze eens in de familie, oh, oom Henri met al zijn geld en een oma ook, ik zeg Oom of nu mag u ter plekke ruilen met oom Harry. Met al het geld, Ik zeg: geen vrouw, geen kinderen, geen kleinkinderen. Niemand wil te ruilen met zo'n man. Waar zit je nou met al je geld? Nee, als je het slot leest, want daar, daar, daar schrijf ik op. En dat is, ook letter, ja. dat is ook letterlijk zo gebeurd. We hebben toen een familiedag gehad. En op een gegeven moment... Toen was er een achternichtje, die was daar ook. En die lag boven in de bibliotheek. En die zei: Komt daar binnen in de andere kamer? Jezus, ik heb allemaal wit aan mijn handen. Nou, toen hoorden ze dat er op een gegeven moment gif was, want alles werd geconserveerd. Dus ze waren er allemaal mee bezig. En dat is. Waarom liep je met mijn Griet zo hard weg, vroeg mevrouw? mijn vrouw. Iemand zei dat de witte speel conserveringsmoeder was en dat je het zeker niet binnen moest krijgen. Ze zeiden dat het giftig was. We hebben daarna wel een cent gelachen. Mijn Griet had een boek te pakken en daar bleek dat witte poeder aan te zitten. Het viel direct open op het hoofdstuk De Daad. Zo'n katholiek verhaal. Wat kijk je nou? Ik moest mijn gedachten even ordenen, voor ik antwoord kon geven. Ik herinnerde mij de talloze lachbuien in de familie. Ze kwamen me nu wrang voor. Ik zag oom Henri weer voor me. ...gevangen en verschanst achter de hoge blinde muren van stand en rijkdom. Hij had nooit geleerd het warme nest te verlaten. Hij was eenvoudigweg eenvoudig weg niet in staat om uit te vliegen. Nooit ontpopte het vlinder. Altijd in zijn cocon, draaiend in zijn eigen cirkel. Henry was intelligent. Hij moet hier besef van hebben gehad. Weet je, zeker? ik. Als een boek direct openvalt op een bepaalde bladzijde... ...dan moet hij het vaak gelezen hebben. Wie weet hoe vaak hij naar boven gegaan is om de as van die malle wenteltrap om telkens weer naar dat boek te grijpen... en te lezen over een stuk van het leven waar hij buiten stond. En ik realiseerde me hoe verdrietig dit leven... hoe eenzaam en angstig deze man was geweest. Dat is de kern van het verhaal. Alle klokken in huis werden naar oud gebruik stilgezet... op het tijdstip van overlijden van Henry. Bedankt voor het kijken van de virtuele rondleiding. Wilt u deze rondleiding in het echt doen? Dat kan tikt u op deze link om naar het contactformulier te gaan. Ja, en na het invullen van dat contactformulier... dan moet je flink betalen. 40 euro, geloof ik, en uh, maximaal vier personen. Het is nog niet helemaal makkelijk om dat uh, te mogen bezoeken, volgens mij... dat uh, uh, Ja, Het wordt behoed voor uitsterven, de sfeer daar. Maar tegen welke prijs? Tegen de mensen die meer willen weten, daarover... kan ik het uh, boekje van Johan van der Pol van Harte aanbevelen. Erg mooi geschreven. Niek de Vries over dinosauriërs. Dinosaurier. Begin jaren negentig probeerde ik de jongens van de band te overtuigen... van de verschrikkelijke uitwerking van de technologische vooruitgang. Maar onze drummer zei... Ik geloof jouw voorspellingen niet. De eindtijd is al zo vaak aangekondigd. We zullen het wel overleven. Hij was een verstandig mens, maar hij vergat dat het voortleven op aarde niet se voor alle soorten zou gelden. Kijk naar de dinosauriërs, zei ik. Die zijn mooi wel uitgestorven. Maar al snel bleek mijn ongelijk. Alles kwam terug. De dino's kwamen terug. Zelfs mijn vader stond ineens weer voor de deur. Hij kwam de keuken binnen en ik hoorde het al nog steeds dezelfde zwetsverhalen. Jij moet een beetje op je woorden letten, hè. Er zitten grenzen wat ik kan verdragen. De meest befaamde uitgestorvenen zijn natuurlijk Dunnies dinosauriërs. Hoe ze precies aan hun eind kwamen was lange tijd tot eind jaren 70 een raadsel. Wetenschappers braken zich er het hoofd over. En twee ervan kwamen met de winnende theorie. Maar ja, zoals het gaat in het leven. Dus ook in de wetenschap was de een de ander net voor. Vette pech. Als u even googelt op dinosauriërs en meteoriet kopt dan ook enkel de naam van ene Walter Alvarez op. En eh, niet de oerhollandse naam Jan Smit. Wanneer was het? In 1979 publiceerde een groep Amerikanen... de vondst van het element Iridium op een heel dun laagje. En dat laagje scheidde precies die periode die ophield met de en waar de zoogdieren opnieuw beginnen. Dat staat bekend als de Krijtertsjergen. En ik was al jaren bezig met precies hetzelfde onderwerp. Ik was dus aan het bestuderen wat zit er nou achter. Wat zit er achter dat uitsterven? En waarom dinosaurussen zijn verdwenen? Waarom een god van? Er zijn allerlei theorieën verzonnen. Van de ark van Noah had geen staanhoogte tot allerlei ziektes. En de zoogdieren hebben een eier opgegeten. Nou je kan het zo gek niet verzinnen. En ik was bezig op een gegeven moment. Ik, ik telde al mijn favoriete fossieltjes uit. Dat is plankton wat dobbert in de oceanen, wat ook op dat moment verdwenen is. En ik wilde weten waarom, dus ik had het bekeken. En ik kwam tot de conclusie dat dat plankton zo plotseling verdween... dat er op aarde geen oorzaak gevonden kon worden. Dus ik was zover om te zeggen, nou ja, als ze niks doen... dan moet ik naar buiten de aarde kijken. En er zijn maar twee oplossingen. De een is een ontploffende ster en de andere is het neervallen van een meteoriet of een komeet. En die gedachten zijn al veel eerder geopperd, maar daar was nog nooit bewijs voor gevonden. Dus ik heb een methode gezocht die ze in Delft hebben... waarbij je heel veel elementen kan meten. En misschien dat een van die elementen me misschien een puzzeltje verder zou geven. En het toeval wilde dat ik bezig was met exact dezelfde methode... als die Amerikaan bezig was, zelfs nog een jaar eerder dan hij was. Alleen de methode die we hier gebruiken is ietsje minder gevoelig. En bovendien hebben ze een foutje gemaakt in het laboratorium... door mij zeg maar de, de detectie van een element niet te melden... Het komt erop neer dat er heel veel elementen tegelijkertijd gemeten worden... en dat doet de computer. En dan blijven er altijd nog een paar sporen achter... die je niet met de computer kan interpreteren. Dat moet met de hand gedaan worden. Ja, dat heeft, heb ik niet gedaan en dat hebben de mensen van het laboratorium ook niet gedaan. En Dat, was dus een, uh, dat waren de beroemde pieken van Iridium. En dat blijkt dus heel veel voor te komen in meteorieten... maar heel weinig op de korst van de aarde. Dus als je dat vindt, heb je een heel mooie maatstaf... voor de hoeveelheid kosmisch materiaal die op aarde landt. Een half jaar voordat die Amerikanen het ontdekt had... had ik dat in mijn analyse, maar ik wist het niet. Toen ja. heb ik ook opgebeld natuurlijk, in het laboratorium. Ik zei, hey, die Amerikanen heeft die pieken gevonden met precies dezelfde methode. Waarom heb ik ze niet? Toen ik zat eens te kijken zeiden ze nou ja het zit zo'n beetje tegen de grens aan van wat die machine kan detecteren. Dus het zit er waarschijnlijk onder. Dus nou ja ik dacht nou dat zal wel waar zijn. Dus ik heb gauw een, een Belg gebeld die een opleiding gehad heeft in Chicago. Die helemaal gespecialiseerd is in die methode. En die zei onmiddellijk ja stuur je hem ons maar. Dan gaan we zelf eens even kijken. En die zijn er me drie maanden later in. Maar goed dan had die Amerikaan het gepubliceerd? Ja je hebt hem uh, wel vijf keer zoveel als die Amerikaan heeft. Dus toen ging bij mij het belletje ringen. en zei, hé, wacht even, vijf keer zoveel. Dat hadden ze dus al lang veel eerder moeten meten. En die man die dat lab uh, runt in Delft, die uh, is zelf specialist in meteorieten. Die is naar de kelder gegaan. Ik zie al die dikke telefoonboeken, want zo ging het in die dagen. Heeft hij doorgefloten. Ja hoor, poem, poem, poem. Daar stonden die pieken. Moeten nog met de hand geïnterpreteerd worden, stond er ook nog bij. En, uh... Ja, dus hij heeft voor zijn kop geslagen. Hij heeft een enorme primeur gemist, en ik dus ook. Ja, shit. Hij het dan ik. En ik wist dat hij gelijk had, onmiddellijk. Want dat paste als een handschoen in alle zaken die ik daarvoor al had uitgezocht. Maar in ieder geval, door dat halfjaartje missertje... kom ik niet, of niet, misschien een gedeelde prijs... kom ik niet in aanmerking voor die Nobelprijs. Ik heb die ontdekking niet gedaan. Niet officieel tenminste, in uh, erkende tijdschrift. De harde wereld van de wetenschap... En dit was uh, Studio Itzerda. Dank aan Maika, Paolo en Jans Heesels... die nog steeds op tafel zitten, van circus Ronzara. Uh, eind dit jaar treden jullie op, we hebben wel gezegd. Zeg, um, uh, Jans, uh, je hebt een, samen met je, met je vriend Rick hebben jullie een zoontje van vier maanden. Ja. En die heet? Doris. Doris, ja. De, een oude in naam, hè? Ja. Dus dat is volgende generatie, wacht al. Ja, ja nou, dus dat is helemaal klaar. Dus nou, dat, dat gaat gewoon door dus. Hij ja. doet mee van de winter. Hij doet gewoon als mee al. Wakker is, als die wakker is. Als hij wakker is. Goed. Uh, nou, straks uh, Bureau Buitenland. Nogmaals, dank voor jullie aanwezigheid. Joep. Ja, ja. ja, dat is gezellig. Weet u wat ook zeldzaam en bedreigd is? Mooie Radio. Slow Radio. Dat hoor je bijna nergens meer. Ja, op zondag. De laatste restjes. Dat kan en mag niet verdwijnen. Luister vrienden. Tot volgende week. Bye. Tot de volgende keer.